8 uur. Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. Het aantal arme gezinnen blijft stijgen, meldt het CBS. Volgens de meest recente cijfers uit 2014... leven 421.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Merendeel van hen gaat niet op vakantie... en krijgt bijna nooit nieuwe kleren. In Rotterdam is het probleem het grootst. Daar leeft 1 op de 4 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Onder hen zijn veel kinderen met een niet-westerse achtergrond. Mijn zus en de ex-vriendin van Willem Holleder hebben een klacht ingediend tegen advocaat Stijn Franke. Die was vroeger de advocaat van de ex-vriendin en verdedigt nu Holleder. De vrouwen beschuldigen hem van belangenverstrengeling... onder meer vanwege de manier waarop ze door Franke als getuige worden ondervraagd. Volgens de Volkskrant kan de klacht ertoe leiden dat de advocaat de verdediging van Holleder neerlegt. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de hervormingen die nodig zijn om opnieuw financiële steun te krijgen... Daarover praat de Eurogroep vandaag in Brussel. Het parlement in Athene ging met een kleine meerderheid akkoord... met verlaging van de pensioenen en belastingverhogingen. Daartegen werd maanden geprotesteerd in Griekenland, ook gisteren nog. Uitzendbureaus gaan vaker ouderen aanprijzen voor een baan. De koepelorganisaties roepen hun leden op om minstens 150 plus voor te dragen als werkgevers vragen om geschikte kandidaten. Hiermee sluiten ze zich aan bij een campagne van het UWV... om ouderen aan het werk te krijgen... Uit zijn bureaus kunnen een premie krijgen die kan oplopen tot 1500 euro voor iedere ouderen die ze aan een baan helpen. De langdurige werkloosheid onder ouderen is in Nederland groter dan in andere Europese landen. En in Amsterdam-Zuidoost is een man doodgeschoten. Dat gebeurde bij de flat Kikkestein. Politie kreeg rond half zes de melding binnen. Er is te vergeefs geprobeerd om de man te reanimeren. Meer details zijn er op dit moment nog niet bekend. Dan het weer nog. Vandaag zonnig, later in het zuiden wel wat bewolking. Bij een stevige oostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond valt er in het uiterste zuiden lokaal een regen- of onweersbui. Morgen wordt het weer vrij zonnig, maar s'avonds opnieuw kans op onweer in het zuiden. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan 42 files. Het is een vrij pittige ochtendspits. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterbouderdorp 13 kilometer. Op de A6 richting Muiden 9 kilometer voor knooppunt Muidenberg. Op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Bodengraven en Zevenhuizen 7 kilometer aan ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de A20 richting Gouda voor het knooppunt Gouden 5 kilometer. En op de A27 Almere in de richting Utrecht. Er staat tussen Almere Hout en Kloop het een 10 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkem, tussen Hagenstein en Lexmond 7 kilometer dan kapotte vrachtwagen. Je bent er ongeveer een half uur extra reistijd kwijt. Want er is één rijstrook ook dicht. En op de A28 in de richting Utrecht, dan rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Strand Nulde en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Muziek nu klaar voor je van Nick Hier is I Won't Let The Sun Go Down On Me. Voor vandaag gaat deze muziek er zeker in Jordan Dekus show bij CFM. en I won't let the sun go down on me. Zo so, dadelijk het zo nieuws in het kort maar eerst doa lipa.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 De eerste drie, de startopstelling morgen wordt Lorenzo en Marquez op 1 en 2. En gevolgd door Rossi. Rossi wist deze MotoGP vorig jaar nog te winnen. Maar hij start nu vanaf de derde plek. Dus twee Spanjaarden voorop in de MotoGP van morgenmiddag. Dat wat betreft het sportnieuws. Zit open te blijven hopen op leg ik mijn eraf mis Was niet voor de liefde van mijn mengs, ja, dan gaf ik het al lang op. Ik heb vertrouwen in de mengsheid. Een optimist echt, ga beter als ooit. Historiek is pleit, nou we beter gat. De groeten hoop hebben niks gezien, niks gehoord groot. Brandje neer een brandhoortje dag. De as tot in de achtertuin Beseen de geë politieke landkaart Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat Reis ik voor morgen hier, dit ondanks. Zijn klaar voor een nieuw begin? Ik weet van dag nog niet alles. Morgen misschien. You can make the company Mijn filosofie, voor zonder grote denkers en ik niet. Hè. En of ik al terug geloven iets, ik straalt telkens op het ongelofelijke. Mag je dit nodig om te kaderen, om alle bonheur of mijn chans te kunnen plaatsen, om je in te kunnen voelen met de generaties, voor kracht om de bladzijden om te draaien.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 Even naar onze zuiderburen, de Belgen, met Tourist en Horizon... je hoort hem zojuist, bij cfm Zalvoort. Ja, zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Ik ben benieuwd of het zo warm blijft. Misschien wordt het nog wat warmer, Albert-Jan. Uh, dat horen we na de volgende plaats. Na de volgende plaats, dan uh, weten we dat. Dus blijf luisteren naar cfm Zalvoort en we houden je op de hoogte. En Jubi 40 en Food for Tots is de laatste voor het CFM weerbericht...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 No. Oh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 Dat hebben we niet gered vandaag. Dat is Uinmuiden uh, met uh, 27,3 gram uit En uh, uh, Zandvoort is dan denk ik een hele goede tweede uh, qua temperatuur. Sowieso Zo, is Nederland wel het warmste van Europa vandaag. Dat is wel weer een voordeel. Als je kijkt naar Barcelona bijvoorbeeld, daar is het markt maar. Dus aanhalingstekens uh, 20 graden. Ja, dat valt een beetje tegen. Kan je beter hier zijn? Ja, je kan zeker wel beter hier zijn.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 Ja, hij heeft officieel zelfs een waarschuwing uitgegaan. De kans is op onderkoeling en dat je snel last kan hebben van krampen. Als je met deze temperaturen te veel of te lang in het zeewater blijft zitten. Dus vandaar dat het water wel rustig is, maar de graden is wel druk aan het varen met de boot en de jetskies. kiest. Dus het is wel te vinden, maar..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 Zeg weet je wat het is baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh, oh, oh yeah.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 Sexy as he does, eh hey. Sexy als ik dans. Steek ik mijn handen op. Ga nog voor tussen waar ik op dans moet. Sexy als ik dans. Gooi jij je haard op. Steek je geur zo dat ik te gaan spaboeien. Zo even lekker dansen in de studio van CFM. Maar de tolweg Tina met Sexy als ik dans van Nielsen. Mario, interessante. Dit is CFM Zandvoort. Ja, en hier is Duranduran in The Ordinary Worlds.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 formidabel, étais formidable Tu étais formidable J'étais formidable nous étions formidables Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Tous étaient formidables